Jenna Spyro, die on this hill bij 538. Floris hier om deze vrijdag met je te vieren. Lekker dat je er alweer bij bent op deze, ja, deze laatste dag van de werkweek. Heerlijk zeg, heerlijk heerlijk, heerlijk. heerlijk lekker bij een weekend. Taylor Swift hoor je zo meteen. Misschien doe jij wel hetzelfde als Taylor Swift. Ja, ik heb het dus wel. Waar dit over gaat, hoor je zo. 538 nieuws. Twee uur. KLM schrapt op Schiphol vandaag zo'n 80 vluchten door het winterweer.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 je huisdieren te maken met je zenuwstelsel. Hoor je naar Taylor Swift en eerst David Guetta en Sia. Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, bij 538. Maar misschien heb jij dit wel gemeen met Taylor Swift trouwens. Ik weet niet of je de trotse bezitter bent van een huisdier, of meerdere huisdieren misschien wel. Ik had dat wel vroeger altijd bij mijn ouders, waar we wonen, ik woonde dan vroeger. Ik woon nu niet meer bij mijn ouders, maar toen natuurlijk nog wel. Hond Robin hadden we Kat Kim, eh, tegenwoordig Teddy, de golden retriever van mijn ouders. Och wat een schatje. Ja, ik doe het dus ook, praten. Taylor Swift, die je net hoorde, die is dus helemaal verzot... helemaal dol op de katten. En die praat dus heel veel met die beestjes. He, dat is de, de, ja, gewoon loze teksten tegen, tegen, een, tegen een beest wat niet terugpraat. Maar dat is dus heel gezond praten tegen je huisdieren. Dat is onderzocht. Het verlaagt namelijk de stress in je lichaam. En het is goed voor je hart en je bloeddruk... Dus ja, dat is, uh, dat is eigenlijk heel goed. Als je huisdieren hebt, lekker er tegenaan praten. Ik snap het ook wel trouwens, hoor. dat, dat Taylor Swift dol is op haar katten. Een van die beesten is uh, Olivia Benson. Die is 97 miljoen dollar waard, dat beest. <laughs> dat komt er door allemaal reclames waar, waar, waar ze in te zien is. En allemaal sponsordeals. En 97 miljoen dollar, joh. Dat is geen kattenpis. Wat zou die kattenpis waard zijn, trouwens? Zoveel vragen. Je bent bij vijf midden in de nacht, Florisier, hier, en Michel. Hoor je zo meteen? Adam Lambert. Hey. erbij trouwens, hè, de Vrienden van Amstel Live. Dat, uh, vanavond is dat officieel al. Uh, Beginnen de eerste avond van de Vrienden van Amstel Live. En je kunt er naartoe nog, mocht je geen tickets hebben. Je wint ze vandaag nog. En komende week hier bij 538. Je kroegvrienden van 538. Tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Bijvoorbeeld in de ochtendshow. Ja, die zijn er ook alweer over een paar uurtjes. Om zes uur. Tim, Rick, Niels en Florentine De 538 ochtendshow. En de ochtendshow staat deze week uh, ja, eigenlijk in het teken van een de spannende, bloedstollende wedstrijd. Het was, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Het was Sneeuwweek. Daar waren dagen van heel veel sneeuw. En daar is dus een wedstrijd uh, gekomen. Wie de mooiste sneeuwpop van Nederland kan maken deze week. Vandaag maakt juryvoorzitter Luc Ikking bekend... wie de, de mooiste sneeuwpop van Nederland heeft gemaakt. Uh, gisterochtend kan hij al even wat adviezen geven voor een goede pop.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 Nou, nou, nou, nou, dat belooft wat. Vandaag de uitslag in de 15-achter-optie-show. Ze zijn er weer om 6 uur. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer hebt. NML Rivers. Nieuwe muziek bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, mocht Kees. Goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Hey. Gaan we proberen. Drie minuten voor half drie op deze vrijdag 9 januari. En de grote vraag is, is het al vrijdag 9 januari voor je? Of leed je met je hoofd nog in de donderdag? Kan natuurlijk ook? App van Vijf Dracht, geef het even aan me door daar. Wat het voor jou is, goeiemorgen of goeiedag Gaan we alles bij elkaar optellen zometeen. En dan gaan we erachter komen wat het winnende team is van vannacht. Dat is wel zo leuk. Even een klein wedstrijdje houden. Allright, kom maar door. Goeiemorgen of goeienacht. Via de app van I'm sorry.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 Geef het allemaal door. David, bij 538, ook to mee. Hey, goeienacht, Floris. Floris, morgens, goeiemorgen. Nou, nou, nacht, nou. Floris. Slaap lekker, Floris. Ah, goeiemorgen, Floris. Maak er een mooie dag van. Ja, en dan is het wel leuk om even te kijken... hoe hangt het vlaggetje erbij vannacht? Op deze vrijdag 9 januari, 10 minuten over half drie... is het een goede morgen of is het een goede nacht voor je? Halverwege de nacht, het kan twee kanten op... en het is altijd wel leuk om even te kijken... Ja, wie zijn er in de meerderheid? Wat is het winnende team? Team Vroege Vogels, team Late Nachtbrakers. Geef het dan maar door via de app van Vijfde Dracht, rechtsbovenin... Word je, dan heb je dat WhatsApp-icoontje. Als je daarop drukt, dan word je automatisch naar WhatsApp gestuurd. Kun je het maar even laten weten. Goedemorgen als je al wakker bent. goedenacht als jij nog wakker bent. Kijk eens, dat dit al van Erik. Goedemorgen, Floris. Staat genoteerd. Uh, Jolien die zegt, goedemiddag. Ja, de goedemiddag, dat grens dan aan de ochtend. Die rekenen we even bij uh, team Goedemorgen dan in dit geval. Jerry die zegt nog, ik hou het bij nacht. Geen goede nacht. En die stuurt een foto erbij met ja, een besneeuwde weg. Ik denk, Jerry, dat jij, uh, laat het nog even weten... Ik denk dat jij in het noorden van het land rijdt. Want als, volgens mij was daar uh, code oranje en veel sneeuw nog. Uh, daar ben ik benieuwd. laat het nog even weten. Uh, even kijken, Rimmel die zegt... Het is hier een hele goede morgen vanuit het zonnige Perth. Daar is het ook zomer, dus dat is het natuurlijk helemaal, dus helemaal lekker weer. Jacqueline is er vroeg bij, die zegt goeiemorgen. En ik zie nog een uh, goede nacht van Hans binnenkomen. We gaan eens eventjes kijken, wat is het geworden vandaag? Is het uh, team vroege vogels in de meerderheid? Is het team late, late nachtbrakers in de meerderheid? Marco zegt nog goeienacht naar Berlijn met de bloemen. Maar het is... Het is een goede morgen. Kijk eens eventjes, voor de verandering, heerlijk. heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zeg, de vrijdag is begonnen, we schreeuwen het uit... Nou, dat was een duidelijke schreeuw.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 Niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij is al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Dus het ergens niet misschien mijn fout. Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is het na al die jaren niet toch te waar? zit vol met vraag, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel verhaal ook echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het aan? Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word langs depressief. Bono en The Edge. We are the people bij 538. En we are the people die deze nacht lekker draaiende houden. Lekker bezig. Lekker, ja. lekker bezig. Met de hits van 538. Flores hier. Jennifer Lopez en Pip zo Zometeen na somber. Dit is Undressed bij 538. You it up and back it up like a Tonka truck Golly. Floor Radio 538. Kilian van Luit, is bij je. Op weg naar je vrijdag. Zometeen naar Sabrina Carpenter. Dit is Taste. Oh, I